Op bladzijde 100 staat de intentie voor de vasten en de doa voor het verbreken van de vasten. Nawaitu an asuma ghadan ta'ala min Ramadan.